9 uur en dan net wel met het NOS-journaal. De opkomst bij de parlementsverkiezingen op Curaçao is tot nu toe groot. In de eerste vier uur heeft 23 procent van de kiezers een stem uitgebracht. Het hoofdstembureau verwacht dat de opkomst ook de rest van de dag groot blijft, ondanks de fikse buien. Aan de verkiezingen op het eiland ging een lange periode van politieke onrust vooraf. Vorige maand maakte de regering van premier Schotten onder protest plaats voor een interimregering. Schotten heeft zich volgens tegenstanders schuldig gemaakt aan corruptie en vriendjespolitiek en hij zou banden hebben met een Italiaanse maffiabaas. In Hilversum is een automobilist van 27 opgepakt die nog 20.000 euro aan boetes had openstaan. Hij reed onder invloed van drugs en had een vuurwapen bij zich. De politie had de man een stopteken gegeven. Toen agenten hem wilden aanspreken, gaf hij vol gas en reed hij bijna een agent omver. Na een korte achtervolging reed de Hilversummer zichzelf klem en zette hij het op een lopen. Een voorbijganger slaagde erin hem tegen te houden, waarna de politie hem kon arresteren. Een van de agenten raakte daarbij licht gewond. In Cardiff in Wales heeft een man in een bestelbusje op vijf plaatsen bij elkaar elf voetgangers aangereden. De automobilist van 31 werd uiteindelijk aangehouden. Het is nog onduidelijk waarom hij willekeurig met zijn bestelbusje mensen aanreed. Volgens ooggetuigen reed hij door verschillende wijken en schepte hij daarbij op vijf plaatsen voetgangers. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn bij een zware bomaanslag acht mensen omgekomen, onder wie het hoofd van de geheime dienst. Er raakten ook tachtig mensen gewond. De veiligheidschef leidde onder meer het onderzoek naar de moord op de, Italiaans, op de Libanese premier Hariri in 2005. Hij ontdekte dat Syrië en de pro-Iraanse Hezbollah-beweging achter die moordaanslag zaten. Het weer, vanavond eerst opklaringen, later in het westen wat regen. Morgen overdag af en toe zon, smiddags overwegend droog... en het wordt zo'n 18 graden. Zondag is er kans op wat neerslag, maar de dagen daarna... komt er meer zon en blijft het droog. Wel daalt de temperatuur dan iets. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9 en een hele goede vrijdagavond. Iedere vrijdag sluiten we in BNN Today de week af. Vanavond doe ik dat samen met wielerschrijfster Nienke de Jong... politiek commentator en G500-initiatiefnemer Sievert van Linden. en onze man van de maandagavond, Erben Wennemars. En Sievert, jij was deze week in Colombia. Yes. Straks hebben we het over de vredesonderhandelingen... tussen de Colombiaanse regering en de FARC. Um, waar waarschijnlijk de Tanja Nijmeijer mag aanschuiven. Maar dat wordt dan in Havana, he, waarschijnlijk. En we volgen de uitreiking van de Gouden televisiering. Als daar iets bekend is, dan hoor je dat hier. Je kan meekijken als je het leuk vindt uh, via de webcam op radio1.nl. En je kan natuurlijk ook altijd mee twitteren. Hashtag BNN Today. Luc speelt Erik. Ja. En Luc speelt ja. ook zichzelf. Ja. <laughs> ja. Maar wat, uh, ja, dat is leuk. Want Erik speelt ook wel eens jou. Maar ja, ja. ja we ja, hebben daar ook wel eens contact over. Ja. <laughs> wie, wie is deze week? Ja, ja. precies. Ja. Ja. Um, nee, we gaan niet naar de muziek. We nee, gaan, we gaan, niet naar muziek, we gaan gelijk door, Luc. We gaan, gaan lekker praten. Nieuws van de dag, uh, we beginnen even met die uh, quote 500 dieven. Die gingen zo te werk. De quote 500, die werd op internet geraadpleegd. Daar werden de latere slachtoffers eigenlijk geselecteerd. Vervolgens uh, hebben ze informatie over, die andere, uh, ja, over de slachtoffers gezocht op internet. Dan werd uh, vervolgens een, een goede verkenning ter plaatse uitgevoerd. En uh, vervolgens werd er ingebroken in de, in de uren zo tussen... 8 uur s avonds en 10 uur s avonds momenten waarop mensen thuis zijn, maar het alarm niet aanstaat. Spannend verhaal en vervolgens ging de verslaggever even een kijkje nemen in een rijke buurt. Ja, ik zit even te kijken naar hoe dat hier, hoe die omheiningen van die tuinen. Want u bent uh, tuinexpert, Marco ja, Richard. Ja, zeker. Wat is dit? Dit is gewoon een klimopje. Een klimop, die, ja. Is dat in of is dat? Uh, wat, is, wat zijn de trends? Want u bent een tuinman. Ja, maar dat uh, heeft niks met uh, trends te maken. Hè? Nou ja, nou, doet toch niet toe. Hey, even terug naar die diefstal. <laughs> Houdt u ook rekening met met beveiliging? Nee. Voor be beveiliging, daar ben ik niet uh, de geschikte nee? persoon voor. Want daar worden ze, word ik niet voor gevraagd. Nee. Maar ja, goed, Wat kijk... Logisch zo, is, ja? Want? Wat logisch is, want ik ben van het groen... ik ben niet van beveiliging. Ja, dat, is ook wel, dat klinkt erom. Ah, ja, hier staat ook. Het, het is de tuinman. Hoor. Heeft u het nieuws een beetje gevolgd... <laughs> over die uh, inbrekers -toestanden? Nee. nee. Nee? Nee, absoluut niet. Oh. Nee. Nee? Nee. Nou... Dus, uh, ja, aan mij heeft het niet veel, denk nee, ik. Nee, dan zijn we ja. vrij snel klaar. Ja, dan ja. zitten we een beetje voor de katten van, joh. Zeg, uh, ik wens u een fijne dag. Wat gaat u doen vandaag? Uh, gewoon werken, lekker. Ja, in de dat tuin. snap ik wel. Uh, tuin uh, opknappen, ja. uh, snoeienwerk, okay. uh, wat voor klas. Ja. Uh, enzovoort. Hartstikke bedankt. <laughs> en succes met de tuinarchitectuur. Graag gedaan bedankt. Ja. Ja. Dag. Oké, okay. goed, ja. we gaan door met uh, iets luchtigers. De dopingzaak in de wielrennerij. Afgelopen dagen bekenden dus veel wielrenners doping te hebben gebruikt. En vandaag kwam er nog een drama overheen. En iedereen is een beetje aan het voor en tussen en nabeschouwen. Voor Marianne Vos zijn dit ook rare tijden hoor. Vanmorgen nog, toen werd ze wakker getest door de verslaggever. Ik was vanmorgen op visite bij Marianne. Zij zegt, ja, ik werd wakker met een enorme schok. Ik hoorde dit nieuws, daarna hoor ik dat ze me toch wel willen blijven steunen. Maar ook voor haar staan nog heel veel vraagtekens open. Zo verkeert de hele wielerwereld in een soort van stuip. De schrik zit er goed in en dat komt allemaal door de opingszondag. Zoals Andreu, Barry, Danielson, Hamilton, Hinkepie, Landis, Leipheimer, Zwart, Van der Velden, Vaters, Brisky. En vergeet ik nog iemand? Nee, daar waren ze. Ja, er was nog zo'n mannetje, een armstrong. En die gaat ja. spreken vanavond, hè? Um, overdag in Amerika, in Texas... waar hij vandaan komt, ja. Austin, op een Livestrong-bijeenkomst. Um, nou ja, het wat is nog niet... Oh, ja, wat zou hij gaan ja. zeggen? Ja, wat ja, hij gaan zeggen? Zijn eerste reactie was natuurlijk echt belachelijk. Dat hij zei, uh, als jullie willen weten wat ik hiervan vind... ik zit gewoon lekker met mijn kinderen op de bank. Ja. Ja. Rot op, weet ja, je? Ja. Kom eens met je mea culpa, wat is dit? Ja. Ik... Gaat dat nog komen, denk je? Hij zal moeten. Hij moet. Ja, Anders, dan, anders verliest hij echt alles wat hij heeft. Als hij nu niet. Ja, hij moet op zijn Dat minst. Dat is hier, zou je kunnen zeggen. Toch? Ik, ik las een ja. mooi stuk in de NRC afgelopen zaterdag. Zou ik een klein stukje voorlezen. Uh, van oudrenner Peter Winnen. En die schreef: um, Zou Lens. Werkelijk gedacht hebben dat hij zijn leven lang op zijn sokkel kon blijven staan. Dictators bereiden meestal zelf hun val voor. Zoals een pyromaan stiekem verlangt naar zijn ontmaskering. Ja. Te veel vijanden maakte hij, maakte hij om overeind te kunnen blijven. De laatste actie van Armstrong moet echter nog komen. Hij zal alles vernietigen, inclusief zijn vrienden en zichzelf. Ja, ja denk ik wel. Dat is maar niks te Kijk, hij kan nu zeggen: jullie hebben mij erbij gelapt. En nu ga ik vertellen wie er allemaal nog meer bij zaten. Ja. En dan kan kan iedereen meenemen? En, en dan? Maar hij heeft natuurlijk veel te groot gedachten. hij heeft natuurlijk, hij had gewoon drie keer die tour de France moeten winnen. Dan had hij gezegd van, nou, en ik vind het prima, ik ga zo mijn Lift Strong foundation uh, groot maken en dan is het klaar. Nee, hij wilde hem zeven keer winnen. Vervolgens ging hij weg en toen keek hij nog een paar keer naar dat wielerpeloton. Dacht hij van, wat zijn die toch is een cirkels. Ja. Ik kan eigenlijk, kan er nog wel een paar winnen. Toen is hij nog weer een keer, keer teruggekomen en toen was hij gelukkig, was hij net net even te oud. Toen kon hij net niet meer winnen. Nee, maar toen heeft hij ook. Volgens mij was het aan Leipheimer meteen gevraagd toen ze een trainingsditje gingen doen van, ja. hey, uh, wat is het nieuwste spul? Ja. Waar kan ik het halen? Ah, ja. uh, Siebert, het was wel een held voor jou, hè, geloof ik, vroeger. Zeker, ja. Ik, ik ben niet zo'n fan. Uh, ik heb alleen een oma-fiets. Maar ik, ga wel, <laughs> ik kijk altijd wel naar de, Olymp ja. uh, naar de Tour de France. Ik ben ook één keer op de Champs-Élysées geweest. Uh, ik vond het een held, omdat het, het, weet je, ik hou van die pezige sporters. Weet je wel? Ik hou van, van, van, de, van de Lance Armstrongs, maar ook ja. de, de, de technische mannen... die pezig zijn, die kunnen afzien. En dat was Lance Armstrong wel voor mij. En ja. dat vond ik heel mooi. En ik vond ook dat hij altijd, als je hem zag, wielrennen... was het toch een koning. Ja, zeker in prima. de bergritten, maar dan ja, zag je gewoon op een gegeven moment je die benen in de versnelling komen en, en dan, dan reed hij ze gewoon al. en puur, althans voor mij was het als niet wielrennen uh, kenner was dat echt mentaal dat ja, hij hij, ja, nee, hij sloot die verhalen, in die al die verhalen zijn nu allemaal weg. Ja. Kijk, dat, ja, dat is dan het dan voor jou, het. Is is er voor jou, er dat is niks van die magie. Er blijft niet niets overeind? Als het echt waar is, en ik hoop dat het een, een klein spel is, dat zou ik wel altijd ondervinden. Nee, maar dat spel is natuurlijk heel makkelijk. Dat spel, als jij gewoon. Ja, als je weet dat je beter bent. En dat je dan zeg je van ja, ik train zo hard. Ja, maar gosh, je dat dan is het natuurlijk makkelijk. Maar die man heeft toch wel gewoon heel hard En Ik heb hard En heel hard gesproken. Ja, natuurlijk. Waarom? Maar omdat die man ook veel, veel, veel beter kan herstellen. Omdat hij blijkbaar doping gebruikt heeft. Maar voor jou maar wat, is, hij, is hij echt volledig... Nou, als het echt waar is, heeft het ook zo hard Er zijn, er zijn meerdere grote atleten die dan heel erg anti antidoping... en het blijkt achteraf dat ze dan in één keer heel veel doping gebruikt hebben. Ja, maar hij had... Had, dan, had, ja. het dan, had dat dan ook niet, gewoon niet gezegd? En het was het nooit is, zo tegenop opgekomen? als hij alleen doping had gebruikt... en dan was hij naar buiten gekomen en hij had gezegd... sorry, dat is ja. kut, en dat had ik niet moeten doen... Uh, dan hadden we er misschien nog mee kunnen leven. Het is een manipulatie, hè? Uh, ja, het ja. is een manipulatie. Het is het enorme Siciliaanse maffia-netwerk wat er omheen zat. Hoe die mensen heeft onderdrukt. Hoe die jonge renners onder druk heeft gezet. Ja. Hoe die alles in het werk heeft gesteld om zijn eigen doel te bereiken. En daarbij mensen gewoon kapot heeft gemaakt. Dat is het ergste. En er erge. zijn ook mensen die hem al eerder beschuldigd hebben... Ja die heeft hij ook gewoon helemaal kapot gemaakt. Floyd Landers, die zei: ja. ja, Maar hij heeft het ook gebruikt. En wij deden allemaal van, ja, uuh, hij is een Amis, Hij zal wel niet helemaal oké okay zijn. Het was <lacht> een beetje een gekke Harry. <lacht> maar ja, hij ja. had gewoon hartstikke gelijk achteraf. Ja. Bert Wagendorp, volgens kon ja. schreef geloof ik afgelopen maandag... Um, we moeten, dat het raar is dat we alle schuld op, op Lens' Armstrong mm. schuiven. Je zegt, er zitten ja, zit achter, er zitten clubs achter, er zitten media achter. Ja. Wij willen allemaal dat ze zo ja. idioot hard fietsen. Dus het uh, ja. is een beetje te, te, te simpel om ja, nou ja, ja, die te Die jongens hebben dat natuurlijk ook heel goed gespeeld, dat ze in al ver, hun uh, verklaringen ook hebben gezegd van, hij heeft ons aangezet daartoe en uh, hij is de hm. grote boeman, want dan schuift het ook een beetje... Dat te... ze huilen met de eerste eposfuit in hun arm zaten, ja. wie zei dat? So, is geloof ja. Ja. Geloof ik, ja. Ja, ik geloof daar helemaal niks van. Ja, echt, ja, dat, dat die, dat die, ja, ik snap niet dat je als, als uh, uh, volwassen man... die dan in, bij zo'n ploeg terechtkomt... Dat je dan je zo laat opjutten... dat, je mee, dat iedereen meegaat ja. met doping. Maar, omdat het moet van maar, die ene man. Maar als het je allergrootste droom is. En ik ben, ik ben geen sportman. Dus ik redeneer het zo. Het nee. is je allergrootste nee. droom. Je hebt er alles voor over. Je hebt jarenlang hier naartoe geleefd om dit te bereiken. En je bent er. En je ziet dat mensen bij je wegrijden. En je weet dat doen ze omdat ze iets hebben gebruikt. Maar weet je wat ik heb geen ja, ruggengraad. Het... Ik zou het ook doen. Nee, maar weet nee, je wat nee, er in de politiek ja. zou gebeuren? Als er dan een, een corrupt president zat. En er hm. zitten de jongelingen onder. Dan verraad je de president. op een gegeven moment laat je het lekken, of dan ja dan Maar dat, dat is nooit voor. gebeurd. Dat is nooit gebeurd. Dat vind ik heel Gek, dat? Dat, het was buigen of barsten. En uh, ze hebben allemaal gebarst. En dat, ik, ik snap dat niet dat er nooit iemand... Nou, misschien al zo'n Floyd Landis. Maar ja. ook pas toen hij de Tour had en, gewonnen. En, uh, dat er nooit jongeren zeggen... Ja, hier doe ik niet aan mee. Hou ja, op, ik ga wel is bij een andere schoon teamrijf. Daarvoor gewoon precies en hij, hij, zijn tentakels waren zo lang waarschijnlijk ook. Dat kan ja. ook best zijn dat als je een, jong, een jonge rennen nog met het idee speelde... van ik ga hem mm. verlinken, dat, dat misschien Armstrong wel tegen hem zei... van ja, dan kom je nooit meer ergens aan de bak. Maar er je er je voor ja, Erwin, jij zegt net heel hard, ik niet, ik zou dat nooit doen. Nee. Maar kan je dat wel zo stellig zeggen als je de carrière van die andere renners hing van hem af. Ja, maar er zijn ook heel veel uh, renners die, die wel gewoon die keuze gemaakt... die, die ook in, net zoveel talent hadden als, of misschien als uh, Armstrong... maar die wel gewoon die keuze maakten van ik doe het gewoon niet mee. En, en die zijn ja, gewoon uitgestapt. We dus en die niet. weten we dus, die kennen we niet, want die hebben, hebben nooit, nooit uh, meegefietst, Want die hebben, die hebben gewoon geen doping gebruikt. Heb jij wel eens nee moeten zeggen tegen iets? Nee, nooit. Nooit. Nee, nee. Ik, heb, ik, heb, ik probeer me ook voor te stellen. Ik heb ook nooit tegen mensen gereden waarvan ik niet kan... Uh, waarvan ik dacht, van daar kan ik niet van, niet van winnen. Ik kom uit de sport en zie ik dan af en toe mensen rijden. En ik snap waarom die mensen zo hard rijden. En dat is, dat is het vervelende. Mm -hmm. ik, ik heb wel eens oud-wieler gesproken. En die zei van ja, die, dan reed ik tegen, tegen, tegen mensen. En het jaar daarna, diezelfde mensen, die reden. In één keer drie verstellingen harder. Ja. En dat kon gewoon dat klopte gewoon niet. Dan wist, wist je het gewoon zeker. En dat, daarmee moet je, moet je dus uh, mee, leer, mee leren leven. En ik heb, kom gelukkig uit zo'n amateuristische sport... <laughs> uh, dat, ik, uh, dat ik dat gevoel nooit gehad heb. En het is natuurlijk ook maar de vraag... of die mensen die bij Armstrong terechtkwamen... daarvoor ook niet al een keertje doping hadden geprobeerd. Want ze kwamen maar maar toch het is, in het hele goede ja, team ja, het, het, het is de cultuur... En het is inderdaad, het is het. Uh, en daar moet je ook gewoon nu keihard zijn in, in, in het oordeel. Doping mag niet. En het is van, voorheen was het altijd van. Ja, doping mag, mag niet. Of mag niet. Uh, mag eigenlijk niet, maar misschien een beetje, maar eigenlijk zeggen we van niet. En ja. daar moet je hard in zijn. En daarna moet je heel erg kijken van hey, waar komt het allemaal vandaan en hoe, hoe, hoe kunnen we het beter maken. Maar dat oordeel moet hard zijn. Het dat dat oordeel moet hard zijn van, van ons. Ja. Want de videojournalisten ook, die zijn allemaal veel te, veel te makkelijk geweest. Iedereen is te makkelijk geweest. Waardoor het ook gewoon te makkelijk werd voor de comportie. Voor voor ja, bewezen worden, nee. dat is wat elke ja. journalist zegt. En dat, ja, dat, ja, dat, ja. Nou, dat is ook echt... Ik was uh, de, uh, dit voorjaar, of dat, deze winter, was ik uh, mee op trainingsweek op Mallorca met Team Radio Shack, dus met Johan Braneel en de Slekjes en Kanselara. Ja, en we mochten een hele week in het hotel zitten, met die jongens praten, meegaan op trainingen. En dan kom je er best dichtbij en je weet helemaal niks. Je komt nee. nergens bij, ook al zie je ze... Je, kun je ze zo door het hotel zien lopen? Je weet helemaal niks. Nee, maar het ergste is al van dat het nu. Het kwam vorige week, al, week allemaal uit. En er was geen wielrenner die boos was. Nee. Als, als zoiets mij zou overkomen, zou ik heel erg boos worden. Mm -hmm. Want, want je hebt pijn geleden, je hebt, je hebt, je hebt achter hem aangefietst. je kon er niet bijhouden. En dat, dat, zo, je hebt er zo hard, hard voor getraind. Nou, als, het, als mij dan sowieso zo zou erop zou ik nog even kwaad worden. Ja, je hoort alleen maar qua reacties inderdaad, van journalisten, je, van, van fans, van ja, wat is dit? En we voelen ons voorgelogen, nooit van renners. Ja, dag. jij hoorde toch ook, jij was daar en het was één grote lofzang op Lenz Armstrong. Ja, want de mensen die daar uh, waren, dus Bruyneel en zijn adjudanten... waren ook alle mensen die dus met Lenz Armstrong hebben gewerkt. En in elk gesprek dat we hadden, kwam het uiteindelijk op Armstrong. Niet omdat ik daarom vroeg, maar omdat ze er altijd over wilden vertellen... En dat was zo'n fantastische tijd. Ja. En wat een team. En wat een sportman. Wat hebben we ja. veel betekend voor de sport. En wat uh, ging alles van een leien dakje. En wat was de goede organisatie? Ze raakten er niet over oh. uitgepraat. En dat zijn dezelfde mensen die in de ploegleidersbus zaten. met de geblindeerde ramen. en zaten te moenen naar de, uh, naar de fans van HAHAHA. en die ja. een EPO-liedje hadden. Ja, maar nu, gaat, nu vallen al die commerciële belangen weg. Ja. Dus niks, niks bindt ze meer. Dus het gaat zo om, iedereen gaat zo op de parade. Hoe loopt het af met Lens? Ja, ik weet het niet. Ik heb niet uh, het enige wat, wat ik nog, wat ik nog uh, wat voor sympathie voor die man heb... is dat hij 500 miljoen dollar opgehaald heeft voor, voor, voor, de, voor de Kankerstichting. Mm -hmm. Dat is natuurlijk geweldig. Ja, maar en ik denk dat er wat gaat nu. gebeuren wat Peter winnen voorspelt. Ik geef hem een uh, goede kans dat hij gewoon nu zegt... ik maak nu alles kapot. Jullie hebben mij ah, gepakt. Ik lap ook iedereen erbij. Ik lap iedereen erbij. We gaan het zien. We gaan uh, naar Daar de, de televisiering, uh, man. De winnaar van de zilveren televisiesterman 2012 is... Ali B. Tja, Ali B. Ja, dit is net bekend geworden. Matthijs van Nieuwkerk was genomineerd Jeroen van Koningsbrugge en Ali B. En hij is het geworden. Het kon ook bijna niet anders, toch Ninken? Nee. Nee, ja, ik bedoel, uh, die man heeft een reclamecampagne om zich heen gebouwd. Uh... Nee, maar die man is ook gewoon echt goed. Ja, het is een hartstikke leuk programma. Die kan ook echt wat. Ja, ik vond het een fantastisch programma. Ja. Ik vind ook, als hij de televisiering wint... Nou, mijn, mijn zegen heeft hij, hoor. Prima. Hij het man gewonnen, ja. dus ja. Ik nou, ja. nou, ja. het is wel nou, van dit, het he? jaar het is. is niet de ring. Is. Nee, dit is de ster. Ja, ja. ja. ik bedoel de ring. Als hij die wint, vind ik ook prima. Ja. Ja. Ik vind het toch ja. raar dat hij het TV-man van het jaar... Ik bedoel, ik Waarom? heb hem... Ja, nou ja, ik werk s'avonds avonds vaak en dan... Ik heb hem nog nooit gezien op televisie en Matthijs van Nieuwkijk zie ik bijna elke avond op tv. Dus ja, uh, op een of andere manier. Dus die, hoe klopt vaak je op, op tv bent, hoe beet je <laughs> je dan? Maar op tv, wie kijkt nou nog tv, jongens? Ja. Kom op, we gaan een plaat draaien. BNN Today. Zet een punt achter de week. Ik heb een liedje meegenomen van uh, Ellie Golding. Iemand kent die, mm -hmm. die? Nee, ja. Nee, ze, dus, ja, het is, ze, ze komt uit Engeland en uh, haar muziek wordt een beetje beschreven als folktronica. Ze heeft ja, ja, een nieuwe plaatje. Ja, dat denk ik zelf niet. ze heeft een nieuwe plaat uit. En uh, dit is daarvan de eerste single: Anything Could Happen. Ellie Golden, echt een topliedje. Heerlijk plaatje. is een moderne muziekstijl die folk en electro met elkaar mixt. Ja. Wat zei je nou net over je oma, Nienke? Nou ja, ik zag Bonnie Sint-Claire op de, op de tv. Ja, en die bij heeft, de televisering. Ja, die heeft zo'n enorme pruik op, dat je ook meteen ziet dat het een pruik is. En dat ze ook helemaal niet meer moeite doet om nog de pruik haar te laten zijn, zeg nee. maar. En mijn oma die had oh. op het laatst van haar leven ook een pruik. En die had dan had zoals een soort vogelnestje boven de hoofd <laughs> zitten. En er kwam zo zeg maar dat bonnetje van niet centrifugeren, 30 graden wassen, kwam er zo onderuit. De... Leeft je oma nog? Nee. nee. Okay. Ik weet niet wat minder gênant is dus dat wel of niet leeft. Nee, maar, <laughs> okay, maar het was dat zo'n lief verhaal. <laughs> ja. ja. Nou, nou, Goed. Dank u wel voor deze informatie. Verder. Ja, Tanja Nijmeijer, die lekkere, gekke meid uit Denenkamp... die zich een paar jaar geleden onderdompelde in de Colombiaanse jungle. En daar leerde ze schieten en overleven en zingen. I had to let it I had to stay I... En terwijl Tanja hier als een soort extremistische Justin Bieber... de YouTube-bezoeker vermaakte, wisten wij het al zeker. Spannend verhaal, zo gek als een deur. Maar goed, deze week was er ineens wat nieuws. We kregen allemaal de hartelijke groetjes van Tanja.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 ...op de hoogte zijn van de situatie in Colombia. Ja, dat zei ze in een interview op internet. En even later kwam naar buiten dat Tanja een prominente rol gaat krijgen... ...bij de vredesonderhandelingen tussen overheid en de FARC. Ze krijgt een rol als al elk ander delegatielid werd gezegd... ...maar vervolgens werd de loftrompet over Tanja Nijmeijer gestoken. Het is ons internationale gezicht. Ze vertegenwoordigt de Colombiaanse vrouw in het vredesproces. Kortom, die delegatie van de FARC wil heel graag... ...dat ze er straks, half november, op Cuba echt ook bij is. En de kans daarop is groot. Aan tafel nog steeds Ermen Wellemars, ja. Nienke de Jong, um, schrijfster van uh, sportboeken, maar uh, eigenlijk allround journalist journalisten. Maar Agia. En Siewert van Linde en Siewert, um, onze politiek commentator. Jij was in Colombia deze week, yes. En um, waarom eigenlijk precies? Nou, uh, dat is eigenlijk een combinatie van dat ik dacht dat ik uh, vakantie ging houden um, en dat ik daar met jonge politieke, uh, jonge uh, actieve uh, uh, woop, politiek actieve jongeren wilde praten. Uh, met name omdat nu dat vredesproces ook uh, start. En dat eigenlijk um, moet, voorzitter Colombia is eigenlijk het enige uh, echt ultra-rechtse land binnen Zuid-Amerika. Iedereen die links is, die uh, wordt doodgeschoten, zo ongeveer. Uh, en ik vond het heel interessant nu met die vrede. Hoe er eigenlijk nu jongeren weer nieuwe politieke bewegingen kunnen gaan opzetten in dat land. Dat gebeurt ook uh, nu in buurlanden zoals Bolivia. Dus daar wil ik bij zijn. Daarna de jungle intrekken. En dan richting het Caribisch gebied. Maar dat laatste. Dat uh, heeft uh, de Universiteit van Amsterdam uh, mooi nog even voorkomen, omdat ik terug moest vliegen voor een opdrachtje. Maar ik ga weer terug. Je, Bedankt. Gaat weer terug. je gaat <laughs> door terug. levert van Siward van Linden in Landstedom. <laughs> ja, ik heb dus wel heel veel, uh, heel veel politieke ja. gesprekken gevoerd. En, met, uh, met allerlei jongeren daar. Uh, hoe, ja, hoe, die vredesonderhandelingen, ja, hoe leven die daar? Ja, nou, die leven daar best wel. Uh, je moet je voorstellen, dat land is meer dan 50 jaar in oorlog. Iedereen is echt. Uh, zuur zat. God, som, ik kon niet meer uit mijn woorden. <laughs> Jetlag, Jet Jet uh, ja. ja. Maar iedereen is het echt helemaal, helemaal zat. Um, en het komt eigenlijk vooral omdat... Um, dat geweld is gewoon overal. Je moet voorstellen, er zijn echt weekenden geweest... in, uh, in Bogota, de hoofdstad, waarin één, één weekend... meer moorden werden gepleegd dan in Europa... in een heel jaar. Nee. Dus dan is het geweld echt... overal omheen. je uh, heen. Recent? Ja. Ja, tot een paar jaar terug. Uh, zeker nog onder de president Oribe. En dat was dan uh, VARC-milities, nee, maar, maar andere paramilitaire gewerkt. Kijk, wij, wij denken nu net... in Oslo zit een, een soort van vredelievende legitieme overheid... te overleggen met hele gevaarlijke grillja's. Ja. Maar die overheid die is totaal geïnfiltreerd ge door paramilitairen, een soort van private huurlegers. 75% van de mensen in het congres... Is gefinancierd of heeft banden met paramilitairen. Ook bij jongeren. Ik zat bijvoorbeeld te lunchen met een aantal jongeren. Toen zei ze: daar zitten uh, de jongeren van de Pien. En de Pien die worden helemaal gefinancierd uh, door uh, de paramilitairen. Schieten mensen dood of zo. en zo. Nou, wie zijn dat dan, die paramilitairen? Maar dat, dat komt uit, uit Vroeger, daar is Vark ook uit ontstaan. Um, ze wilden, um, je hebt eigenlijk een soort van feodale landheren. Dus landheren die hele grote stukken grond hebben. en dan de boeren uitpersen. Uh, en die, om hun grond te, uh, te beveiligen, hebben ze allemaal ja. uh, legertjes ingehuurd. Ja. Nou, en toen op een gegeven moment zijn die leeftjes gewoon eigen leven gaan leiden, zijn cocaïne gaan produceren en hebben daar eigenlijk heleboel overgenomen. En die zijn volgens weer de overheid ge in, uh, geïnfiltreerd. En zo heb je dus nu opeens een overheid die uit uh, super gewelddadig is... paramilitaire uh, narcotica-brigades en guerrilla's. En die guerrilla's zijn eigenlijk van oorsprong... linkse uh, activistische organisaties, vaak ook... die tegen die landheren aan het strijden waren. Ja. Maar ze werden zo ongelooflijk uh, um, ja, bedreigd... en er werden doodgeschoten bomaanslagen gepleegd... dat ze zich hebben teruggetrokken in de jungles... en daar ze bewapend hebben. En zo is die strijd ontstaan. Ja. Nou, als je het vanuit die kant bekijkt... Um, dan is zeg maar als je Paul Witteman aanzet... Is het, he, de blonde stoot die de bush bush ingaat. En, uh, Tanja met, bedoel je. Tanja, ja. En die met een dikke gun uh, daar vrouwen en kinderen aan het is. Dus, maar je moet je voorstellen... Politiek en geweld is daar gewoon niet gescheiden. Iedereen vecht daar tegen iedereen. Ja. Um, en uh, dat Want de, is... de rege regering heeft er ook bloed aan zijn handen. Absoluut. Die hebben bijvoorbeeld de vorige president Uruibe, die, die had een mijnwerkersbondje. Uh, die deed op geen een beetje moeilijk. Nou, in één week 2500 mensen gewoon met uh, hitmans uh, uh, in een bed doodgeschoten. Uh, volgens Amnesty International. Uh, dus We gaan al die partijen, ook de overheid, dus ook die mensen die je daar ziet onderhandelen. We gaan gewoon misdaden tegen mensen. Als je hier naar de televisie kijkt, dan zie je Tanja Nijmer. en die wordt neergezet als een soort soort sexy terroristen. Um, ja. Maar dat, dat is het toch ook? Bedoel, ze gebruiken toch ook geweld? Ja, absoluut. Het is een foute organisatie, de VARC. Ja. Um, omdat ze geweld gebruiken. Maar je hebt hier in Nederland... we hebben helaas geen Nederlandse journalisten in Colombia. Alle Zuid-Amerika, zit, eh, deskundigen zitten of in Mexico of in Brazilië. Ze komen daar niet op de grond. En je hebt eigenlijk in Nederland één commentator... en die zegt altijd, ja, de VARC, dat, die heeft geen politieke agenda. Maar als je daar op de toch echt gaat kijken daar, dan merk je echt dat er een agenda is. Dat is gewoon een Ik bedoel Je bedoelt, er, wordt, er wordt hier gezegd, hè, de varken dat ooit hadden die idealen. Ja, maar nu zitten uh, ze alleen, alleen, alleen maar druk, alleen maar drugs, hadden, En jij zegt, ze hebben echt nog wel idealen. Ja. En daarnaast zijn ze ook een terroristische organisatie. Ja, en dat is heel fout. Uh, maar je moet je voorstellen, dus als je, we zaten daar met jongeren. En er zaten ook wat jongeren met ja, dat, dat links. Ja, je sympathie voor, of niet? Nou... Nee, ik heb geen sympathie voor het geweld. Maar ik hoop wel dat door deze vredesonderhandelingen... partijen als de vark waarvan ja. wij zeggen het zijn terroristen... Ja. dat zij toch zich kunnen omvormen naar een politieke partij. Nee. En dat we niet gek moeten opkijken als de vriend van Tanja Nijmeijer... misschien wel meegenomen in een volgende presidentsrace. We zouden het heel gek vinden hier. Ja. Maar ik, ik kan het daar uh, toch enigszins begrijpen. We zaten ook bijvoorbeeld jongeren met jongeren die nou, enigszins links waren. En die zeiden gewoon, ja, als we nu gaan beginnen hier... dan worden we gewoon doodgeschoten. Waarom zie je dan, dan, dan, dan zo'n groepje? Ja, nou, je dat... gaat gewoon naar Colombia toe en zegt... ik ga een paar mensen aanspreken. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat, dat, uh, zo, dat kan niet. Nee. Um, dus ik is het niet gevaarlijk gedaan. voor jou? Nee, niet voor mij. Maar wel, we zaten daar met die jongeren... en er uh, werd op een gegeven moment vraag gesteld. Van, uh, ik vroeg ook van hoe veilig is dat? Ja? Nou, er werd op een gegeven moment gezegd... nou er is een grote kans dat er één iemand hier in die zaal wel komend jaar ja grote kans dat hij wel wordt aangevallen Zo. of uh, een aanslag ja. op zich krijgt. Want ze zijn Zo. gewoon jongens zoals wij, hè? Dus gewoon uh, Adidas ja. jackies en iPhone in de broekzak ja. en uh, doodnormale twintigers. Ja. En uh, die hopen dat door Dank dit soort vredesprocessen... Uh, uh, dat ze eindelijk gewoon een beetje ruimte krijgen. Want zij hebben wel sympathie voor de vark. Ja, ik had bijvoorbeeld uh, een goed voorbeeld van dus een jongen die ontmoette ik daar bij de VN. Die werkte bij de VN, 34. Zijn moeder was assistent van een aanklager. Die aanklager die was veldtevark. Ja. Nou, die hebben vark dachten. Uh, nou, via die moeder kunnen we mooi uh, uh, uh, de boel bedreigen dat die uh, man stopt, die hebben de aanslagen opgepleegd. Die jongen zelf is ontvoerd geweest. Zijn uh, vader, uh, toen we kwamen, moesten ze vluchten tien jaar lang. Ze Zij zijn beschermingsprogramma geplaatst. Die vader werd geplaatst financieel directeur bij een bedrijf. Dat bleek een witmasmachine uh, te zijn van een cocaïnebende. Toen zei de overheid na een week kwamen ze bij hem binnenvallen. Nou, nu, uh, nu ga je ook wat terug doen voor ons. Je gaat maar gewoon iedereen uh, rapporteren en precies vertellen wie er allemaal zit. En dan pakken we die op. Nou kon ze weer tien jaar vluchten. Tijdens die drugs waar ze doodgaan. En dan moet je voorstellen, die jongens is dus twintig jaar lang. Van zijn leven is die op de vlucht geweest, ja. uh, aanslagen gepleegd, gegijzeld. en toch kan de jongen sympathie opbrengen voor de Vark. Ongelooflijk. Puur omdat hij zegt, ja, in dit land heeft links, en dat is echt niet zo heel links, hoor. Dus is niet SP en uh, verder buiten, maar gewoon een soort van PvdA. Die krijgt geen ruimte. Je wordt gewoon doodgemaakt in dit land. En dat is iets dat, dat, dat moeten we toch leren begrijpen ja, ja, de, we, Jij speelt ja. natuurlijk, jij spreekt de mensen die. Uh, opgeleid zijn die een mening hebben. En ik, ik zie ook. Nee, ook een, mensen op een, straat. Nee, en ook mensen daar in de, hebben in de Bush-bush gesproken. Uh, ik, ik zie ook een, een, een, een in die liedwind Soempolle die je wel vaker hoort bij Nijmegen en de Vark. Ja. Ja, die, die woont er volgens mij ook journalisten, ja. die heeft uh, te maken met die mensen daar. En die zijn bij Bauwit. Maar ja, weet je, de meeste mensen die. Vinden helemaal niks. Die willen gewoon vrede. En die vinden ook niks van de vark. die hebben er ook helemaal niks mee te maken. En die, die denken, ja, praten jullie voor mij? Ik ken de vark verder niet. Ik wil gewoon rust in het land. Ja, maar Het is een land, ja. dat is, uh, geloof ik, drie keer Frankrijk. Uh, een land bijna 50 miljoen mensen. Het, is, het heeft... Bizar veel klimaatzones. Dus het heeft uh, jungle, uh, savannes, het heeft woestijnen, het heeft uh, bergen. Dus dat land. Daar heb je heeft allemaal niet van kunnen, kunnen genieten. Want je moet <laughs> ja. terug. Dat is maar maar het, het, het, daardoor heb je misschien wat minder met elkaar. Uh, het is echt zo dat het, het geweld zijn. Ze echt, uh, zijn ze helemaal zat. Kan um, je Tanya Nijmeijer trouwens? Nee, ze kennen, nee ik heb het wel eens gevraagd. Of veel mensen. Het enige wat ze associëren met Nederland is voetbal. Dus uh -huh. Dat is ja. wel goed ook. Nou. Uh, het is niet super bekend daar. Um, kan ze zij reizen zometeen. Ze kan nee. dan niet reizen naar Oslo. Nou ja, er wordt nu wat geregeld. Er zijn meer varkonderhandelaars die problemen hebben met reizen. Uh, um, en, en ze gaat alleen naar Havana, waarschijnlijk. Ja, ze gaat dus normale oh, de, vark, okay. de, de normale uitgangsbaas voor de vark is Cuba. En toen zijn ze alleen nog waar, uh, welkom. Uh, maar straks, straks komt er vrede. En dan ja. krijgen dan de, de, de meeste varkleden amnestie. En, en ja, dat kan is wel de verwachting dat gaan, gaan en staan waar ze wil. Van... Nou kijk, er zit een verschil. Zij, heeft, zij is ooit op een toeristenvisum binnengekomen. Toen ze de jungle ingeraakt. Dus zij heeft helemaal geen paspoort, papieren, Alleen in Nederland. Nee, Nederlandse identiteit. Uh, het is eerder voorgekomen in 1990 dat er vredesonderhandelingen waren. Het waren de terreurgroepen. De MI19 hadden bijvoorbeeld alle hoge rechters van het land vermoord. Die zijn dus toen vrede gesloten met die groep. Ja. Nou, nu de burgemeester van de hoofdstad is van die groep. Uh, presidentskandidaat was daarvan. Die zitten nu in het parlement. Er zijn gewoon mensen die rechts gewoon hebben doodgeschoten. Dat kan ja. daar. Um, dat kan met de vark ook gebeuren. Alleen Tanja Nijmeijer heeft geen paspoort. Dus ze zal daar dan waarschijnlijk niet ondervallen. En dan zit ja, ze opeens met het toeristenvisum. Kan ze en niet de politiek voor de vark in. En als ze teruggaat buiten Colombia... wordt ze gelijk uitgeleverd aan Amerika. Dus voor haar ze zal misschien zelf ook wel... Een, een individueel onderhandelingspunt worden. Dat zij sowieso een paspoort zal moeten krijgen. Of iets dergelijks. Ja. Uh, dus zij zal misschien wel in dat vredesakkoord... ook ergens een plek moeten krijgen. We gaan het uh, allemaal zien hoe het gaat aflopen. Want uh, wanneer gaan ze naar Havana? 18 november. Radio 1, het NOS Journaal. Half tien, de hoofdpunten van het nieuws met Nanette Wel. Bij een houtveredelingsbedrijf in Arnhem zijn drie werknemers gewond geraakt... doordat ze azijnzuur over zich heen kregen. Ze waren een lekke leiding aan het repareren. Ze droegen wel beschermende kleren, maar kregen het zuur toch op hun gezicht en hun benen... waardoor ze brandwonden opliepen. De drie gingen meteen onder de douche en daarna naar het ziekenhuis. Op het Televiziergala in Amsterdam zijn al een paar prijzen uitgereikt. Zo kreeg Ali B de zilveren televisierster voor mannelijke tv-persoonlijkheid. Vrouwelijke tv-persoonlijkheid van het jaar is Yvonne Jaspers. En het tv-programma Het Klokhuis won de Gouden Stuiver voor Beste Jeugdprogramma. En straks wordt nog bekend wie de Gouden Televizierring wint. De opkomst bij de parlementsverkiezingen op Curaçao is tot nu toe groot. In de eerste vier uur heeft 23 procent van de kiezers zijn stem uitgebracht. Vorige maand moest de regering van premier Schotten... onder protest plaatsmaken voor een interimregering. En in Cardiff, in Wales, heeft een man in een bestelbusje... op vijf plaatsen bij elkaar twaalf voetgangers aangereden. De automobilist, 31 jaar oud, werd uiteindelijk aangehouden. Over zijn motief is niets bekend. En De slachtoffers moesten allemaal naar het ziekenhuis. Wat voor verwondingen ze hebben, is nog niet duidelijk. Dit waren de hoofdpunten van het nieuws. En today op Radio 1. De luister hier naar. Iedere vrijdag sluiten wij de week af. En dat doe ik ja. deze week met de wielerschrijver Nienke de Jong. Die schreef onder andere het boek Vrouw en Fiets. En politiek commentator Siebert van Linden. En onze eigen man, sportman Erben Wenemers. Ja. En je kan meekijken via de webcam als je daar zin in hebt. Dan zie je bijvoorbeeld uh, Luc. Nou, dan heb je pas echt goed beeld. Een lege groen. En ik eigenlijk ook vandaag. Ja, ja. Ja. aangepast op kruis. Ja. Radio 1.nl. Ja, nee, Erben, dat is geen lege groen, want je oh. aan het is ook groen. Guerilla groen is. Guerilla groen. Ja. allemaal in Gorilla kleuren, gezellig. Um, je hoort het net al in het nieuws: uh, de winnaar van de televisiester voor vrouwen, dat was Wendy van dijk de mol en de winnares. Ja, het moment is daar. De winnaar van de zilveren televisiester vrouw 2012 is Yvonne Jaspers. Oh ja. Ja, dat hoorde je ook net in het nieuws, maar ik vond het toch even leuk om te laten horen, want Eva Jinek die deed dat heel uh, charmant. Mm -hmm. En uh, een, een boerin, maar jij kent het beter, Nienke, uh, een boerin nam haar in ontvangst. Ja, boerin Agnes, ja. van uh, ja. een paar seizoenen geleden. Hele leuke boerin was dat. Vrolijk fris type. Ja. En volgens mij is ze nu zwanger van de eerste kindje. Dus dat is echt zo'n succesverhaal. Ja. Een oh, van die boer wel? Van een boer die ja. ze ergens later ooit een keer heeft opgeschaddeld. Niet uit het uh, ah. programma. Zij had toen hele knappe boeren, weet ik nog. Hele knappe Ja, Ja, zij was ook een hele leuke, leuke boerin. Een leuke meid. Dus. Ah, ja. dat mag toch niet dat je dan buiten het programma een beetje gaat horen? Ze was nog op weekend gegaan met Jurre, als ik me niet vergis. Dit ja. is echt ziek dat ik dit weet. <laughs> nee, nee, nee, maar ik weet het ook. Ja, Jurre. Terwijl Klaas, dat was een hele knappe. die had hele mooie ogen. Wow. Die heeft ze toen aan de kant gezet. Die moest huilen. En toen ging ze met Jurre, maar dan werd niet, een nee, ander. Maar klaar ook niet, hè? Nee, maar, maar goed, niet. dat geheel nee, terzijde. Nee. Want Sirit en ik denken, whatever. <laughs> okay. uh, nee, maar Yvonne Jaspers, vind je dat leuk? Ben jij fan? Of? Uh, nee. Wa waarom is Yvonne Jaspers populair? Is dat gewoon dat ze geen bedreiging vormt? Je bedoelt, waarom dan is dan ze niet ja. populair? Nee, waarom is ze populair? Ja, is Yvonne, Yvonne, Yvonne Jaspers is mateloos populair, omdat ik denk dat Yvonne Jaspers is... Er wonen heel veel Yvonne Jaspers in Nederland. Maar dan bijvoorbeeld in Harderwijk, of in Doetinchem, of in Schinnopgeul. En dat zijn allemaal vrouwen ja. die willen lijken op Yvonne Jaspers en dat ook, die ook echt lijken op Yvonne Jaspers. Dus zij is een soort van zus die iedereen heeft. Ik vind Yvonne Jaspers ook hartstikke leuk. Ik vind het wel gezellig. Jongen, je zo ook zo het wel schuldig. Maar ze lijkt hebt soms een soort van zo... zus. Ja. In bepaalde kringen ja. is het, als je op Twitter kijkt, wordt ze alleen maar afgemaakt. Ja, maar dat zijn al de cynische. Ja. Ik heb Vreden geen zus uh, als Yvonne Jaspers kringen. Zeg maar. <laughs> dat is het gewoon. <laughs> dat zijn grote ideeën. Nou, ze won wel lekker de televisie week. Gaan we een plaatje draaien? Ja. Nou, um, wat niet veel mensen weten, ik heb ook een gevoelige kant. Oh Ik heb gewoon kant. Dus ik zat met die vondst op de bank en ik dacht, nou, ik ga een plaatje draaien en doe ik deze. Het uh, is een Nederlands bandje, The New Shining. Ze zijn echt een hele goede band en die hebben een paar maanden geleden een plaatje uitgebracht. Uh, A Can't, Cake, Can't Make Up My Mind. Heel mooi liedje, je hoort hem nu.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 just make up my mind. Dat dus, is uh, zo'n band die dan eigenlijk een uh, heavy rock band is, zoals er dan wordt gezegd. En die maken dan één plaatje. Oh, zo'n extreme. En een plaatje is dan Zielig. een ballet en dan wordt een, een dikke hit. De nieuwe Shining Can't Make Up My Mind. We gaan naar. Rondje van Joris! Verslaggever Joris Kreugel die duikt iedere week de plaatselijke kroeg in en bespreekt dan het nieuws van de week. Dit keer is hij in een Rotterdams café. Daar is natuurlijk begin deze week de, in de kunsthal ingebroken. Eén Picasso, twee Monets en vijf andere meesterwerken werden meegenomen met een geschatte waarde van 50 tot 100 miljoen euro. Joris die sprak met drie studenten in een café vlakbij de kunsthal. Ik weet het heeft aan mij ligt, of dat het me nu ineens opvalt, maar het lijkt alsof de kunsthal ook direct meer aan het promoten is. Dat er meer posters hangen van de kunsthal, van de tentoonstelling of de avant-garde. Het is ook een soort van medelijden nu. En daar Ze profiteren van. van de aandacht die ze krijgen, want het zorgt wel dat er heel veel bezoekers komen. Maar het is toch goed, want het is hier natuurlijk vlakbij ons in de buurt. En wij werken hier bij het Westerpavion. En ik heb heel veel gasten gehad die er ineens hier zaten, omdat ze dichtbij. Kunsthal wil zijn, dat ze dachten dat er echt nog meer zou gebeuren en ze wilden meekrijgen van de investigation en zo. Ze stelden mij ook allemaal vragen. Maar jij werkt er? Ik ben ook op kracht voor kunsthal. Op het moment dat er werk is, dan word ik gebeld. Hoe waren de reacties dan verder ook? Ja, geschokt. Iedereen was echt van, uh, wow, de kunsthal waar we gewoon wekelijks komen om te werken. Waar eigenlijk nooit iets aan de hand is. Waar overdag heel veel supposjes rondlopen die op de vingers stikken en s'avonds gewoon het alarm gewoon goed, goed functioneert. Hoe kan het in godsnaam gebeuren hier? Heb je, heb je er wel eens over nagedacht? Is het makkelijk? Ja, ik heb er eigenlijk het enige... Nee, ik vind het, het, staat, het is echt een heel erg een ver van je bed show. Ik bedoel, kunst erover dan denk ik aan, aan de boeken van... Hoe heet die gozer? Van het uh, Dan Brown, ja precies. Dus het is een beetje filmachtig. Het gebeurt niet in het echte leven, denk je. Ocean Eleven, uh, helikopters. Uh, ja, nee, nee. Maar dat komt ook omdat het ons Rotterdam is. Je hebt zoiets van, waarom? Waarom? Blijkbaar ja. dus wel. Dat kan. Ja, het was sowieso geen Rotterdammer. Maar uh, in principe worden er heel veel grappen over gemaakt. Vooral omdat mensen er dan vanuit gaan dat we er iets mee te maken hebben Wij werknemerskunsthal. Uh... Jij weet wel een beetje hoe daar het veiligheidssysteem in elkaar zit. Ja, wat nou, denk jij? Is het iemand van binnen af? Je moet, even, je, je moet, je moet het zo bedenken. Kijk, de kunsthal is supergroot. Er kan niet op elke hoek, of el, in elke hoek, je kan niet een beveiliger gaan staan. En die gaat niet dag en nacht staan wachten op die schilderijen. Schilderij. Kijk, als je naar, bijvoorbeeld naar de Boymans gaat. Daar is het, als je maar vijf meter in de buurt van de schilderij komt. Dan staat er al gelijk iemand bovenop. Maar hier, dit is net als wat jij zegt, iemand van binnenuit. Die is gewoon via de achterdeur is naar binnen gegaan. En hij kan binnen. Van en daar, is? Nee, er dan tien schilderijen. Die dachten Yes. Let's go, let's do this. En ja, maar, hij is toch gewoon nee, nee, nee. onopgemerkt... ...is hij midden in de nacht is hij weggenomen. Ja, er, geen... Geen... er komt geen kip daar snel. Ja, maar hij heeft toch geen random schilderij gepakt. Hij heeft toch echt de goede werken gepakt. Maar dan is het dus qua veiligheidssysteem en qua gezien de werken die hij heeft gestolen... ...is het toch sowieso een kenner. En daarnaast misschien moet hij binnenaf. Dat denk de ik. Te zijn, er kan ook iemand zijn die heeft gezegd, oké, okay, weet je wat, jullie draaien op voor de fouten. Ik incasseer wat jullie zojuist hebben. hebben dus info van binnenaf. Ja, de. Ja, dus. Hè? Het is een en al glas, het hele pand is best wel open. Je kan van buiten zien wat er hangt aan Picasso en aan, aan Apple en you name it. Ik bedoel, je, hoeft echt niet in de... je kan drie keer langslopen en dan weet je waar je moet zijn. En als je het gebouw kent, of ik je weet, ben binnen geweest. Maar ja, het is, het is wel gek, want er wordt gewoon met alarm gewerkt en met sensoren en zo. Het is best wel, best wel een gek verhaal. Klootzak wil naar je godsnaam aan de schatten zitten voor Rotterdam. Of ben je er kwaad over ook? Als ik, vind, ik vind het kut, het zijn kunstwerken, het draagt bij aan onze hele cultuur. Ik denk, iedereen kent de kunst al. Ik vind het vooral heel lullig voor de, voor de foundation, die zijn gewoon hun werk kwijt. Ik weet niet wie er voor de schade moet... Uh... Maar niet vergeten, die stukken zijn geregistreerd. Dus ik weet niet hoe je dit gaat verkopen. Jullie nou, gaan maar... ervan uit dat het nu niet opgelost wordt. Sorry, maar zo'n rook als dit. Ze gaan sowieso die gasten pakken. Wat, wat moet je daarmee? Ja, ze verwachten, wat ik gehoord heb, dus in geval, ze verwachten dat ze losgeld gaan vragen. Het is vrijdagavond. Uh. Ja, uh, <lacht> waar, waar, waar, waar zullen we op proosten dan? Ik hoop dat ze gewoon goed gepakt worden. Met een mooi verhaal, mooie achtervolging. Alles vastgelegd, dat we allemaal nog terug kunnen zien op de tv. We nog <lacht> een beetje enigszins mee kunnen leven in wat ja. er is gebeurd. En en dat we... er een film van wordt gemaakt. Ja, precies. Ja. We, we zijn, zijn sowieso hier niet. Ik bent niet meer welkom. Nee. Chanté. Hey, chanté. Je. Luc, nog even de allerlaatste punten van de week. Ja, dat was een relletje op televisie, hè? Een ruzie, een rel rond Boer Zoekt Vrouw. Het heeft allemaal te maken met beelden van Boer Zoekt Vrouw... Uh, die uitgezonden zijn bij de wereld daardoor. Ja, klopt. Dat kan je wel zeggen. Het is inderdaad uh, opgelopen tot een flinke ruzie. Ik zal eerst even vertellen uh, waar het precies om gaat. Uh, het gaat namelijk zo dat programma's... die kunnen beelden kopen van andere programma's. Die kan je niet zomaar uitzenden. Uh, uit jongens, jongens, jongens, jongens. Geen paniek, geen paniek. Het wordt vanzelf interessant. Het ging om uh, boer Aad. Die heeft Ina naar huis gestuurd. Nou, dat dat een, was een, een beetje een uitzending die nogal wat stof heeft doen opwaaien. Schiet nou eens dat man, dat gekletst hele Zij hebben toch een item erover gemaakt. Ze zijn er toch over gaan praten, hebben de beelden laten zien. Ja, en dat vond de KRO dus echt helemaal niet leuk. En dus kregen ze een soort van schorsing. Vandaag besluit de omroep dat hun gezichten Yvonne Jaspers en Arie Boomsma niet meer aanschuiven. Birgit oh, ja. Jansen van de KRO zegt... De KRO heeft besloten niet meer met DWDD samen te werken. Het programma is voor ons geen betrouwbare partner gebleken. Ja, zo kwam het dat de zelf niet eens een betrouwbare partner kon vinden. De mijne. <lacht> uh, nou, we hadden oh. er natuurlijk net al even over. Maar... Nieke, jij bent echt een vervent kijker, hè? Ik, en jij, uh... jij schrijft er zelfs columns over. Ja, ik heb het vorig seizoen voor FIFA.nl gedaan. Toen werkte ik daar nog. En nu doe ik het op uh, eigen initiatief. Ja, ja. Omdat ik het zo verschrikkelijk leuk vind. En je laatste column ging over boer Aad. Een boer Aad roept nogal gemengde gevoelens op. Ja, uh, daar, daar ging deze hele rel dus ook over. Ja. En boer Aat is gewoon een beetje een atypische boer. En wij benaderen hem allemaal op de verkeerde manier. Kijk, <laughs> heel verneemd, ja, woens, ja, ik, ik heb hier een theorie over. Ja. Ik ga het nu uit de doeken doen. Uh, bij de normale boeren zijn we altijd gewend... dat die blij zijn met alles wat ze toegeworpen krijgen. Als een boer nog maar drie brieven krijgt, dan vindt hij daar wel weer een liefde van zijn leven uit, omdat hij gewoon blij is met wat hij krijgt en niet over gaat zitten zeuren. Boer Aad is anders. Die is 48, die heeft 30 ja. jaar lang op dansvloeren gestaan, waarbij vrouwen nooit met hem mee naar huis gingen en nooit aandacht aan hem besteden. Die denkt, oh, nu ben ik zit ik bij Boer zoekt vrouw. Vrouwen schrijven voor mij. Ze willen mij. Ja, dan ga ik ook eisen stellen. Ja, dance puppet. Ik, uh, <laughs> ik wil nou ook een jongen en eentje met een werkende baarmoeder... en eentje die er lekker uitziet, ja, ook al ben ik toch? zelf 48. Uh. Go! En dat, da daarvan denken wij dan ja, bij de Nederlander... van ja, tut, ja. tut, tut, tut, je bent 48. Je doet het maar met wat je krijgt, ja. zeg maar. En zo werkt het niet ja. bij Aat En is hij nou op zich gepaard of niet? Nee, joh. Het oh. een een is een gekke man. Het is een tuinder, of niet? Ja. ja, ja merk je met deze? Heel de slag. is helemaal geen boer. Ik kom, ik kom van de boerderij Willemijn. Dus ja. ik mijn, mijn, mijn, vaar, mijn vader en moeder hebben gewoon echt, echt koeien en die en die verbouwen <laughs> het land. Hij is gewoon zo'n tuinder in een van die kassen die, die een hele, hele, hele bus met polen laat, laat, laat, laat komen. En dan in, eens, eens per week uh, in één keer... Uh, nou, het enige wat we zien... De honderdduizenden kilo's uh, tomaten daar het, doorheen het, het, het, het enige wat we zien zijn de distels. Hij heeft alleen maar distels. Kan een man leven van een enorme kas vol distels? Dat, dat is blijkbaar mogelijk. wel. Ja. Reken op dat het een grote handel is. Wat een je met distels. Ja... Geen flauw idee. Ze gingen ook bij één aflevering alle blaadjes van de Distel trekken, Toen dacht ik. Hadden ze een machinetje voor? Ja, ja dat ja, is anyway, met de hand. Daar kijken er vijf miljoen mensen naar. Ja. Zie je wel? Bij uh, ook bij dus. ja, ook. Ik vind ja. het leuk. Je ja. Ja. Nou, hebt laatst voor het eerst gezien. Ik, voor, vooral die, die lunch en zo. Dat integreert me enorm. Met de ja. ja. bolletjes. Nou, dat doen ze bij de montage dat... natuurlijk ook schitterend. dat ze allemaal ja. van die stilte laten <laughs> vallen. En tikkende staartklokken. Ja. En pijnlijke momenten met ouders en zo. Heerlijk. Gaat het nog heel lang door, het succes? Ja. Dit blijft nog wel jaren zo goed gaan. Ja, het wordt wel iets minder, toch? Nee, vind ik niet. Weet je, die stilte koesteren. Mensen denken dat het nu saai is. Hoor je dat, Jingeltje? Ja. Oké, oké. Gaan we is het een keer een onderwerp waar ik op mee kunnen we praten. Ja. Dan gaan we toch naar een mooi verhaal. Een man van 39... Nou ja, hij sprong, was niet 39, maar hij sprong dus 39 kilometer naar beneden. Ja! O! hij. is in een forward position. Oké, oh. Adam 15, turn off. Oh. Roll de deur open. There it is. There's ja. the world out there. <laughs> nou, hè, lekker gaan jongen. Hij had ook nog wat wereldrecordje zegt. Super leuk allemaal. En toen stond hij op de grond en toen gingen we weer verder met ons leven. Whatever. <laughs> nee. nee. Ja, Kijk, het echt. Het ik maakt ben echt ja, echt ja, ik vind Lucas hartstikke... op die man. Ja, ik vond, ik vond echt die, die hele aandacht voor die man. Ik, ik vind het leuk hoor, goed dat hij doet en dat hij naar beneden springt. En zo. Maar zo bijzonder is het ook allemaal het is... weer niet hoor. En bij Boerzuik Vrouw stel je die vraag niet. <laughs> nee, ja, nee. En bij hem wel. Ja, ja. Is dat? Nee, ja, ik, nee. ik vind dus, naar nee, Boerzuik Vrouw kijk ik niet. <laughs> maar hem maar, ik, maar eens. Ik, ja, het is gewoon een parachutesprong. Alleen dan van heel erg hoog. Ja. ja, maar dit is toch wel kleine jongetjes van kunnen dromen. En dat is in nee Het enige, wat hij, wat, hij, het enige wat, hij, wat hij extra moest doen bovenop alle andere parachutesprongen was de deur openen. En dus gewoon nog. Nou ja, weet ik veel... Uh, 30 kilometer lang vallen. Ja, ja maar, maar zijn weet je ogen wel. konden uit zijn kassen ploppen. En ja, konden ja, scheuren ja, ja, ja, ja, ja, maar dat, dat is helemaal niet gebeurd. Ja, maar het nee, nou, is niet gebeurd. Want uh, uh, als hij ging draaien, kon hij zichzelf niet meer weer terugkrijgen. En hij ging op oh, een gegeven moment heel, he? heel, he? heel, <laughs> heel hard draaien. Ja, maar dat gebeurt ook bij een normale parachute sprong. Ja, maar die man die maakte duizend salten achter En nu gebeurt dat gewoon hoger. Luc, maar het is een beetje serieus alsof je iemand die vanaf de duikplank in het zwembad springt. dat vergelijkt met Cousteau, die zeg maar gewoon 10 kilometer de oceaan gaat. Is, hier is nog nooit een mens in aanraking met lucht geweest. We kunnen nog 500 meter hoger. En dan is het gewoon gedaan. Hè? het hoogste punt dat je als mens kunt bereiken buiten, dat ga ik doen, Vrij. Oké, ja. ja. ja. ja. ja. ja. kan ja. iemand dat even noteren? Ja. Ja. Want jij nee. gaat van 40 kilometer ja, hoogte Ja, dat spelen. lijkt me echt fantastisch. Nee, maar ik, hij, is, hij is echt een held. Hij is gewoon, tuurlijk, weet je, daar gaat het fantastisch wat, wat, wat hij gedaan heeft. Die, stel nou die, die, dat hij onder de EPO zat. Maakt het dan niet uit? Nee, het maakt helemaal niks uit. Nee, ik ik Schoen, kom, want er is, is geen tegen niemand uh, competitie te draaien. Nee, nee. Het gaat erom dat hij gewoon zelf wil. Jij volgt hem al wat langer, toch? Siewer? Ja, Hij man hem wat langer. Hij is al heel lang aan het trainen aan ja. tekenen, en tekenen. een jarenlang project. Ja. Maar ik, vind dus, ik hou sowieso echt super erg van, van ruimtevaart. Ik vind, dat, ik vind dat gewoon heel bijzonder. En deze man heeft het ook bijna in zijn eentje gedaan. Hij heeft een heel klein ja. team gehad. Een hele kleine droom. En ja. die heeft hij zo huge weten te maken. En, um, ja, ik vind, ik vind het bizar knap. En, ja, de, waarschijnlijk gaat geen mens ooit binnen onze stratosfeer gaan hoger komen. Ja. Nou, ik vind dat toch iets uh, heel, heel raar En die luchtballonnen, dat is ook heel dun, hè? Dat ja, is dunner dan zeg maar, zo'n zo heel lelijk gratis zakje ja. in, de, in de supermarkt. Gewoon nog ja, minstens ja. vier keer zo dun als die dingen die altijd scheuren... als je er een parkmelk ja. in fantastisch. gooit. Fantastisch. Nou, dat is toch mooi. Ja, nee, ik, dat is fantastisch. Vind, ik ook, ja. vind ik ook. Ik was op vakantie, dus ik heb het een beetje... Ja, dat is geen excuus, maar. hè? Ja. BNN Today. Zonder internet. Ja. achter de week. Ik wou weer een plaatje draaien en uh, ik dacht: Doe ik over het Nederlands? Ik had net ook al de New Shining. En uh, ik dacht: Nou, nu een vrouw waarover we zo meteen nog gaan doorpraten. Want ze was veel in het nieuw deze week. Anouk en Three Days in a Row. Hij heeft ooit overwogen om een sprong te doen, maar dacht van: ach ja, kan mij schelen. Hoe moeilijk kan het wezen? Anouk, three days in a row. En ja. ze gaat meedoen aan, de, ja. aan, de, aan het, songfestival, het Eurovisie Songfestival. Ja. Gaat ze een liedje voorzingen? Nee, nee, eh, eh, en Erma gelooft eh, er niks van dat het filmpje nee, allemaal echt was. Nee, dat filmpje dat is gewoon in z'n Dat Facebook filmpje dat uur we ochtends zegt van: hé, het werkt wel hè. Meteen alle nieuwsmedia, alles ja. knalt er bovenop en Anouk komt er gewoon mee weg. Helemaal goed. Maar, maar het gaat het nu ook Anouk... goed komen? Ja, natuurlijk gaat het goed komen nu. Als het nu niet meer lukt, dan moeten we echt oprotten daar. Nee. Want dat we met Gordon niet winnen, dat kan ja. elke blinde ezel al merken. Dat... Maar dat we van... ja, maar... Ah, dat met Anouk niet winnen... Maar dat dan Gordon bij de wereldrijd door gaat zitten... Ja. en die dan iets gaat zeggen over, over, over Anouk, ja, dat kan het toch ja. niet. Hè? Dat is een beetje hetzelfde als dat ik kritiek ga hebben op Epke Zonderland... terwijl ik nog niet eens een <lacht> vogelnesje kan maken. Ja, ja, ja, ja. doe ja, ja. normaal. Ja. Stuart, ben je van Anouk? Uh, ik hou wel van Anouk, ja. Oh. Ik, ik vraag me af of het op tijd is. of zo. Dus Ze is wel een beetje natuurlijk in de na, nadagen. Nou, hey, oh, man, ik, zat, ik zat toevallig van de week zat ik, uh, een Franse documentaire Klo over Klo François uh, te kijken en toen kwam ah, Frans Claude. Gal voorbij. Mm -hmm. En toen dacht ik, dat is toch iets geks eigenlijk, dat die Fransen zulke zoete suikerzoete liedjes kunnen maken, die Gordon niet kan maken. Maar eigenlijk zoeken wij gewoon, moeten we in Nederland eens een keer een soort van Frans Gal hebben. Ja, maar, wij, maar in Frankrijk zoeken ze altijd een heel leuk meisje bij die dan. Precies, dus zo'n ja, heel het, blond, blond, ja, dom dat, meisje. Als Gordon dat doet maar dan denk ik, Ja, ze me aan de adem jongen. Nee, dat klopt niet. We gaan even luisteren naar de winnaar van de Talent Award... bij de televisiering. Drie goede kandidaten. En de winnaar is... Gerard Ekdom. Dat is leuk. Ja, drie van mijn collega Gerard Ekdom. Ja. Die wint Maar goed, hij wint het natuurlijk voor zijn televisiewerk. Ja, uiteraard. Ja. Maar dat doet hij ook heel goed hoor. Hij is echt goed voor Boyard, jaar doet Fort hij... bejaar in hun top op drie, dat is echt, uh, doet hij echt goed. En hij wint van Brit Dekker en van Kim-Lian van der Meij. Nou, die kunnen alle, ook allebei heel veel. <laughs> Ja. We zijn er blij mee. Luc, nog ja. meer laatste punt. Ja, minister Schippers van Volksgezondheid wil dat justitie DNA-materiaal mag gaan gebruiken. Dat ziekenhuizen bewaren voor wetenschappelijk onderzoek. Dat staat allemaal in een conceptwetsvoorstel. Voor justitie betekent de toegang tot het DNA-materiaal een extra mogelijkheid om misdrijven op te lossen. Volgens het wetsvoorstel mag justitie dat DNA alleen onderzoeken... om ernstige misdrijven zoals moord en verkrachting op te lossen. Maar wetenschappers zijn bang dat het daar niet bij blijft. denk je, hoeveel mensen zullen dat al zijn? Nou, best veel. Uh, het lichaamsmateriaal van miljoenen Nederlanders... ligt opgeslagen in de Nederlandse ziekenhuizen. Siewert, jij vindt het belachelijk, dit voorstel? Ik vind het serieus echt belachelijk. Je moet dus bedenken dat elke keer als je naar het ziekenhuis gaat... of je darm of wat dan ook eruit gaat, dat ze je DNA hebben... Um, en uh, dit is in potentie zo gevaarlijk. Uh, je oh. kunt je voorstellen nou, dat je bijvoorbeeld uh, um, je gaat naar het ziekenhuis toe met uh, je, je vrouw is zwanger. En uh, nou, jegene kunnen ze dus uitmaken dat jij 90% kans hebt op een ziekte. Nou, we hebben inmiddels normen voor hoeveel een levensjaar mag kosten: 80.000 euro. En dan zegt ze: nou, Dit kind gaat voor de rest van zijn leven 85.000 euro kosten. Moeten we misschien niet behandelen. Dat soort gekte ga je introduceren ja. als je Maar DNA goed, Volgens doet. het wetsvoorstel hè, mag het natuurlijk alleen maar gebruikt worden in hele uitzonderlijke gevallen: ja, namelijk bij ernstige misdrijven, Kijk, is, moord, dat... verkrachting. Ja, maar dat, dat, dan doen ze het helemaal nu, zeker met Vaatstra. Hè? Van nou, dan, uh, nu op je vrijwillig DNA-onderzoek, ja. dan zouden we hem zo uit zijn DNA-databank. Je weet altijd met dit soort zaken, politiek, dat gaat glijden. Dat gaat steeds verder uh, afkomen. En het is eigenlijk ook wel beschamend dat de VVD dit zo uh, behandelt. Uh, Edith Schipper zegt: ja, het is een uh, concept. Maar het bestond niet. Toen uh, lekte opeens een wetsvoorstel uit. Super gedetailleerd, hè? met allemaal subtekjes en aatjes en beetjes en eentjes en tweetjes. En dan was het opeens ambtelijk vingerwerk en het was het oordeel aan de Kamer. Maar hier heeft gewoon een minister uh, getolereerd dat daar ambtenaren een DNA-databank uh, willen opzetten. Buitengewoon schandelijk. Duidelijk, Siewer. dankjewel. Uh, nog wat shownieuws. Na de 4-1 uh, overwinning op Roemenië waren de spelers van Oranje natuurlijk afgelopen dinsdag... of uh, afgelopen, niet afgelopen, ja afgelopen dinsdag waren ze hartstikke blij. En uh, door het dolle heen, nou dan krijgen ze vrij, mogen ze een feestje bouwen. En volgens een Roemeense krant De Klik, uh, we hadden Huntelaar, De Jong, Van Persie en Afvalaar... een wel heel wilde afterparty. Ja, want volgens dat blad zouden de voetballers zich hebben opgehouden met hoeren van die vrouwen niet ja, ja, Nou ja, goed, laten we even voorop dat dit een blad is. Oh, het heet... dat heb je aan. Ja, oké, oké. Het staat dus allemaal in de klik. Vreemd verhaal is dat vier prostituïes, vier voetballers. Vaag verhaal. Oh, en we hebben ook gewonnen. Jee, vier-1. Ja. De Romeinse horen ook nog. Ja, uh, dat is dus het verhaal, hè. Um, uh, Robin van Persie, Nigel de Jong, Afvalaie, Klaas-Jan Huntelaar. Zouden een leuk feestje hebben gehad. Linken? Ja. Mops, Hebben ze meegedanst gedanst of uh, wat? Nou, een beetje ja. gezoend geloof ik, op de wangen aangeraakt. Ik kijk heel veel uh, Roemeense TV. <laughs> <laughs> ah, het is een hele vage bron toch, dat klik. Ja, dat is toch een feestje van de Roemeense voetballers. En daar waren zij toevallig en daar waren die hoeren ook. Ja, we kunnen natuurlijk heel veel dingen bij elkaar opgetellen. Maar... Gaan ze vage dan in escape. Dan maar jongens, who ja, ja. cares, toch? Ja, echt. Uh, ja. Nee, hey, ik win niet te wakken van ja, ja. winnen. Maar ja, punt de ja. mens pas naar ja. huis. Wat aardig van die Roemenen. Wij hebben verloren, wij zorgen voor de hoeren. Ja, Zo hoor je Jongens, bedankt. Siebert, Minken, ja. Erben, Luc. Mooi weekend, zometeen langs de lijn. Een mooie break. today's Achter de week. Maar Abend, je moet nog even vertellen over die film. Want wat, jij bent dus een boer zonder tekst. En die um, staat oh, er met, met een liefje de hele dag nee, nee, niks te doen. Nou, ik heb echt heel weinig. Ik heb drie dagen lang daar gewoon, uh, echt, gewoon helemaal helemaal niks maar wordt, gedaan. Wordt het, ja. het, je, je doorbraken? Nou, ik denk het niet ik is dat gauw er gaan voor ik denk dat is echt definitief uh, geen filmacteur meer doen Diederik van Brakel de deuren van de perstribune. De gast is Diederik Koopal, de meest gelauwerde reclameregisseur van Nederland. Hey, Met ja, ja. geen manager, wel een inspirator. Inmiddels draait zijn eerste speelfilm de Marathon in de bioscoop.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 De geheimen van Barslet. Nee, zo, dit kan zo niet. Wat denk je dat Nederlandse meisjes doen? Eens moet de eerste keer zijn. Ah. Gewoon je ogen dicht doen en aan een appeltar denken. Ga je spullen pakken. Waar gaan we heen? Weg van hier. Een tv-serie over één dorp, één verhaal, zeven waarheden. Morgen om kwart over acht op Nederland 2.